Als hij eerst de stad in handen zou krijgen. China staat geen open kandidatuur toe bij de verkiezingen in 2017 voor het leiderschap van Hongkong. Het Chinese verkiezingscomité zegt dat de kandidaten worden gescreend voor ze op de kieslijst komen. Ook moeten ze de helft van de stemmen van de commissieleden krijgen. De maatregelen zetten kwaad bloed bij activisten die strijden voor meer democratie in Hongkong. Volgens hen wil China iemand als leider die doet wat de beleidsmakers in Peking willen.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 Afgelopen op twee weken zijn er talloze aardbevingen geweest in het gebied. De hoogste alarmfase voor de luchtvaart is verschillende keren afgegeven en weer ingetrokken. Oud-AX-doelman Stanley Menso is ontslagen als trainer van Liarse SK in België. De reden zijn de slechte resultaten aan het begin van de competitie. Liersen staat onderaan met vier punten uit zes gespeelde wedstrijden. Ook Jan de Jonge, trainer van Heracles Almelo, is ontslagen vanwege de slechte resultaten. In de Eerdivisie is om half 1 één wedstrijd gespeeld. PSV Vitesse, PSV won met 2-0. Het weer, zonwolken en geregeld buien met kans op onweer. Het wordt maximaal 19 graden. Vanaf morgen rustig en tamelijk zonnig nazomerweer. Overwegend droog en geleidelijk warmer. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Zohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de ringweg Amsterdam, de A10 tussen Duivendeg en Oud-Zuid, 5 kilometer, A15 richting Rotterdam. Tussen Pernissen en Kloop het Vaanplein 2 kilometer na een ongeluk en daar zijn twee rijstroken dicht. En dat de A20 richting Hoek van Holland, daar staat bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het. Het litten van ZFM op TV, radio en internet. Dit is ZFM Race Radio. Veronica, De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. 5 uur gerichte hittegevoeligheid. Van 1 tot 4 de Veronica Top 40 en van 4 tot 6 de Tip Parade. De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. 5 uur gerichte hittegevoeligheid. Van 1 tot 4 de Veronica Top 40 en van 4 tot 6 de Tip Parade. my side. That's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our the people Your folks are mine Happy and smiling And I can hear Sweet voices sing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 Paola, in un mio sogno mi son permesso Paola, la mano tremante, ho sfiorato il suo viso, li ho colto un sorriso I'll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 Dan zou je je wensen vreugde geven, want zo is het leven van een harleke. Heer. Ook al doet het mij verdriet, van je houden doe ik niet. Dat moet je toch weten, harleke, Als je niet meer aan. En geen aandacht aan me schenkt, dan vergeet je al je. Ik ben toch blij dat er later een hoop veranderd is in die top 40s en zo. Radio, Veronica. Radio, Veronica. De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. De Veronica top 40. Ja, maar we gaan ons nu even met andere zaken bezighouden en dan uh, die top verder, FM Race Radio, Pit Report, ja wat daarvoor staat Willem van Denzen weer op het circuitpark Zandvoort voor tijdens de Historic Grand Prix van 2014. Willem nogmaals goedemiddag. Goedemiddag, ja. ja. Ciclietpark Samport, waar we op dit moment de race hebben van de 1K-historische tourwagens en uh, GT's. En dat is toch wel een mooi stel, het start van maar liefst 54 auto's. En uh, de grote diversiteit van auto's uh, uiteraard ook daarin. Van Porsche tot uh, zo Renault 4 en alles wat er tussen zit. Aan de leidingen die reis, uh, vinden we een uh, Porsche, ja niet zo wordt natuurlijk. Uh, met aansturen uh, Roman Carazani. Op de tweede plaats is het uh, Rob Bergmans die rijdt aan in de Iso Rivolta. En op de derde plaats is het uh, Alexander van der, Lof, van der Lof, een zoon. Uh, ...van een, uh, een van de eerste uh, Nederlandse Formule 1-rijders. Uh, zelfs de eerste, geloof ik, uh, ooit geweest zijn van Die rijdt dus op een uh, derde plaats. We moeten daar ook zien rijden. En het is misschien wel, uh, Ja, Veronica is het uh, vandaag bij jullie. Uh, dag. We zien er ook wat uh, Fiat Apartjes in 2006. Uh, nou, in de hoogtijd van uh, Veronica hadden die ook een uh, raceteam. En die reden met die uh, Fiat Abarthes, uh, die waren...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 Nou ja, dat is op het moment wat bezig is, maar iedereen ja, die kijkt toch uit aan de volgende is uh, strategie uh, via de rwanda historie en uh, ja. zit nu nog terug hier op de paddelt en ook is nu nog bij de oude kijken en zo, maar het begint tijdens die race van die kon voor hier, bij wijze van spreken, worden afschieten, iedereen stond of zat ergens naast de baan om dat te gaan volgen en daar kijken wij ook heel erg naar. Uh, Oké, okay, hoe laat begint die race? Ja, die Het is of 5 over half 4. Maar we hebben toch wat, uh, ondanks dat het snel over zijn wasvertraging in het programma. Dus ik weet niet exact hoe maat die uh, gaat beginnen. Maar dat uh, zal uh, tussen kwart van 4 en 4 uur zijn. Oké, okay, nou dan bellen we je na 4 weer. Ja, dat is goed. Dan uh, zijn ze zeker uh, onderweg. Oké, okay, dan gaan we je na 4 weer bellen, Willem. Ah, Oké, okay, tot Oké, okay, man. Bedankt weer tot zover. Dankjewel.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 Zeg Bart, zijn we nog steeds met de Veronica Top 40 bezig... of zijn we nu bezig met de alarmscheiden? We zijn, we zijn nog steeds bezig met de Top 40 en we zijn op de helft gekomen. Oh. We zijn toen weer een Nederlandstalige en weer een zangeres. En uh, dat is een dame die inderdaad al decennia lang meegaat. En, uh, ja. Ja. En, en nog steeds actief. En nog steeds actief en heel goed ook trouwens. Op vijf met uh, Mijn Dagboek. Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek.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 Thank you.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 Nou, dat, had je niet, dat had je niet verwacht, hè? Dat had je niet verwacht, hè? Nee. Dan had je, hè? Nee, dit, was, uh, dit, was, uh, dit waren de Bintangs. Okay. Je had toen een, een, de tijd een veronica Stones dag op 12 oktober 1972 of zo, weet ik veel wanneer. Uh, maar dat was wel lachen natuurlijk. En, uh, je hoorde eerst Mick Jagger uh, dat aankondigen. En daarna zat er een stuk achter uh, een, een stuk van de Stones uh, ingezongen door de Bintangs. Ja, nou, het leek de Stones wel inderdaad. Ja, het waren de Bintangs. Heel, heel goed gedaan. Het was Gus Pleinus die, uh, die dat ingezongen heeft. Gurs, hmm. op, op, een, uh, op een bandje van de Stones. Op een ja, stukje ja, ja, ja. instrument taal van de stoos. Oké, okay, eh, ja. uh... We hoorden Willeke Alberti met mijn dagboek. of Wat een ellende in die tijd in die top 30. Zegt niet dat we Ja, Is gelukkig later allemaal anders geworden. Hoewel, we kregen ook nog zoiets als huilers voor jou te laat. Dat de nou, weken nummer 1 stond. Gelukkig draaien we die vandaag niet. Nee, dat doen we niet. Maar uh, dat Little by Little, dat is nooit een hit geweest. Hè? Want, uh, dat was eigenlijk, had eigenlijk een ander nummer moeten zijn. Maar, ja. Ja. Eigenlijk Little Red Rooster. Ja. Maar die had jij al gedraaid. Ja, die hadden we al gedraaid in dus het nee. eerste uur. Dus ja. dat uh, geeft ja. allemaal niets. Okay, little plan. by Little. En wat krijgen we nu? Wat Zogenaamd we nu, op ja. nummer 4 was dat. Ja. Dan krijgen we nu nummer Pretty the big O and O pretty woman Known the best voice in rock and roll oh. Roy Orbison is Pretty woman walking down the street pretty woman the kind i like to meet pretty woman I know of so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 Wat zei je? 9 januari. Ik, sorry, ik vergat je microfoon. <laughs> 9 januari 1965. En het idee is geboren natuurlijk doordat Joost de Draaier in Amerika was. En uh, daar dat zag dat de radio stations daar een, een briefje uitgaven met hun hitparade erop. En dat lag bij de, de, de lokale platenzaken. En uh, Joost kwam terug in Nederland, oftewel uh, Willem van Kooten natuurlijk...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 is het zo erg, geloof ik. Ja, maar dat maar maakt die, niet uit. Nou, niet Nederlandstalig in ieder nee. geval. Nee, maar dat waren wel... Ja, mensen die kochten dat nog in de tijd. Je, je snapt het niet, maar oké. Okay. <laughs> um, <laughs> dit heeft ook weken nummer 1 gestaan, volgens mij. Ja, ja, ja. Lucille uh, Starr. Ja. Nu, nu stond hij op nummer 2, toch? Ja, can Soleil, die bonjour au montagnes. Ofwel, de French song. En ze zingt nog tweetalig ook. Is zat zo'n gilletje van... Hallo. Ah! <laughs> Soleil, dit bonjour. Oh Oh. Nou, nou. Ja. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Zeg nou, dat was hem hoor. Lust Tra wil nou, Tranentrekkend. Tranentrekkend was dat. Ja, dat was echt tranentrekkend. Dat was echt tranentrekkend. Dit. Ja. Um, uh, nou, moet ik al. Uh, even omschakelen? Ja, nee, ik moet even alles nu weer even goed gaan doen natuurlijk. Want ah, okay. er een heleboel technische handelingen ja. moet ik nu gaan verrichten. Zal ik, nog, zal ik er ondertussen even zeggen wat er op nummer 1 komt? Nee, dat nee, mag niet. Dat mag ik helemaal niet zeggen. Nee, doen. dat mag je nog niet zeggen. Ah, nee, ja. dat mag ik niet. Nummer 1! Million Seller!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 So She's in love with me And I feel fine She says she's mine, you know She tells me all the time, you know She said so Ik zou bijna zeggen, eindelijk muziek. <laughs> nou...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 Uh, bedacht was dit ja. natuurlijk ook zo. Ze wilden ze allemaal even mee. Uh, mee. Ja, uh, even een goede sier mee maken. Ja, ja. Dat, uh, ja dat gebeurde. Nou, hoe uh. heet zo'n ding? Even kijken. Dat heette. dat heette. Let up! Veronica's Alarmschijf. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Ha. En dit was de eerste alarmschijf. Fleetwood Mac. En ga er maar even voor zitten, want ruim 9 minuten. Oh well, part 1 en 2.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 En, en daarvoor ook Capital Punishment, dus ook zoiets. Maar het werd eigenlijk bijna nooit hits. Dat is wel een beetje jammer. Want maar ik. gelukkig wel hele goede muziek. Het was wel, ja, het was wel hele, hele goede muziek, muziek. muziek. Dat is wel hele goede. Hé, hey, de volgende stellen we lekker uit tot na het nieuws. Want, okay. uh, anders, en, uh, Ik heb uh, natuurlijk nog iets, uh, iets leuks even aan uh, <lacht> <lacht> uh, Maar, um, de volgende die houdt u te goed na nou, het nieuws, want we hebben nog een uur te gaan. Wat gaat het hard zeg? Ja, het gaat zeker Het gaat vreselijk hard. Het is nog oh. bijna vier uur. Uh, maar we hebben het wel nog zin hier, met onze uh, Veronica-dag, zeg maar. En uh, het gaat nog door tot vijf uur. Jawel. Allemaal! En druk maar op een knopje en de gaat. De gaat. De gaat. gaat. En druk maar op een knopje in de jukebox. gaat. Leven de muziek. Hey! Oh. Ja, dat was uh, de <laughs> fabeltjeskrant natuurlijk. Oh, en hier oh. de, de, de tune van het toenmalige Veronica-programma De jukebox.